In de Oostzee, voor de kust van Zweden, is een privévliegtuig neergestort. Er zouden vier mensen aan boord zijn geweest. Volgens de Zweedse reddingsdiensten is er geen hoop op overlevenden. Er is nog wel veel onduidelijk over het incident. Het toestel was volgens een vliegradarwebsite vertrokken vanuit Spanje... zonder duidelijke eindbestemming. Het vliegtuig is twee keer van koers verwijzigd... voordat het richting de Oostzee vloog. NAVO-straaljagers waren al opgeroepen om het toestel in de gaten te houden... vanwege het opvallende vlieggedrag. De Nederlandse gasvoorraden zijn voor 78% gevuld. Daarmee is Nederland dicht bij het Europese streefcijfer van 80%, dat op 1 november gehaald moet zijn. De gasopslagen kunnen zo'n 16 miljard kub bevatten. Maar het gemiddelde verbruik tijdens een Nederlandse winter ligt op 26 miljard kuub. Door de hoge prijzen is de kans wel groot dat het gebruik nu wat lager zal zijn. Burgemeester Molenburg van Zandvoort is positief over het verloop van het weekend van de Grand Prix van Nederland. Verstappen won de Grand Prix vandaag, net als vorig jaar. Ruim 100.000 fans keken toe vanaf de tribune op het circuit van Zandvoort. En volgens de burgemeester was het een mooie dag met uitstekende sfeer. En ook de uitstroom van bezoekers verloopt volgens Molenburg zonder problemen. Het weer blijft nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Later vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met maxima rond de 30 of 31 graden. De dag start dan vrij zonnig, maar later wat meer bewolking... en vanuit het zuidwesten regen en mogelijk wat onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1506 Hierop zetten we Van Bach to Folk, zo heet het album van de Lodestar Trio. En ja, dat is dan een trio natuurlijk. En die uh, van het label Arc Music, het, uh, het Engelse label voor World and Folk Music. Daarna komt Elion, die buitengewoon actief is, productief is dit jaar, met een album Magnetica. Daarna, ja, ik heb het maar aangeduid als een single van Snaaptam Kaur. Uh, heeft uh, nog, uh, of gaat nog optreden in Nederland, uh, in meestal in Amsterdam. En dat album heet Niran Kaar. Maar goed, ik heb het dan de track elkaar genomen als single. Ik denk, nou, het was helemaal vergeten om daar in het begin van het jaar nog aandacht aan te besteden. Dat ontglipt wel eens een muziekstukje. Eens even kijken, wie hebben we dan nog meer? Onze vriend Elenis Kanasi is net zoals verleden week van de partij met... Met een dansbaar nummertje. Um, dan hebben we nog... Uh, ja, dat is ook wel een bijzondere dubbel cd. Eckhart Raan produced music tussen 1966 en 1996. Um, en dat is uh, samengesteld door Pieter Michael Hamel. En ik draai een paar minuten van de track Mandala. En eens even kijken. We sluiten af met The Sacred Want van Gregor Thelen en die komt in de, ook nog voor op de Verzamels... De Music for Zen. En daar uh, draait de track... Becoming More Peaceful... van Gregor. Maar The Sacred Ones is een echt... album van hemzelf. Prachtige muziek heeft hij gemaakt. En een artiest... die, die eigenlijk... Uh, muziek, een, ja, een muzikant die uh, helemaal in de schaduw... van uh, heeft geleefd... of misschien nog steeds leeft... Uh, uitgebracht destijds bij het Nederlandse label Oriane Music. Peacefulradio.ivo, daar kan je alles terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 And stick soloist and you are listening to peaceful radio